Jürgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is dag 19 van de oorlog in Oekraïne. In Villa VDB zometeen een gesprek met oud philips Stopman Roel Pieper... die sinds 2014 in Oekraïne woont. Nu het NOS Journaal, hier is Marnix Ampersen. De Oekraïense president Zelensky heeft een videotoespraak... voor de Raad van Europa afgezegd... vanwege heel dringende en onvoorziene omstandigheden. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend... In plaats van Zelensky zal eind van de middag de Oekraïense premier de organisatie toespreken. De Oekraïense minister van buitenlandse zaken deed opnieuw een oproep aan andere landen om wapens te leveren aan het Oekraïense leger. Ook wil hij meer sancties richting Rusland. It would be extremely important if all countries who have weapons produced in era in their warehouses would hand over them to us to strengthen our het is belangrijk om wapens te krijgen uit het Sovjet-tijdperk... zegt de minister, omdat de Oekraïnse militairen daarmee kunnen omgaan. Rusland spreekt tegen dat het China om militaire hulp heeft gevraagd. Volgens het Kremlin heeft Rusland zelf wapens genoeg. In Amerikaanse media werd op basis van de regeringsbronnen gemeld... dat Rusland om zowel militaire als economische steun heeft gevraagd aan China... De nationale veiligheidsadviseur van de VS, Jake Sullivan... zou het land hebben gewaarschuwd dat steun ernstige gevolgen zal hebben. Sullivan heeft vandaag in Rome een ontmoeting met een Chinese topdiplomaat. In het centrum van Londen is een groep krakers een villa binnengedrongen... die op naam zou staan van een Russische miljardair. De oligarch staat op de Britse sanctielijst vanwege zijn bannen met het Kremlin. De krakers hebben een Oekraïnse vlag opgehangen... Ook in de Franse plaats Biarritz is een luxe villa gekraakt. Volgens de krant The Guardian is de woning bezit van een voormalige schoonzoon van Poetin. De krakers zeggen dat ze de woning willen gebruiken voor Oekraïnse vluchtelingen. Volkskamerlid Gundogan heeft aangifte gedaan van smaad en lasten tegen de mensen die haar beschuldigen van ongewenst gedrag. Partijleider Dassen noemt die aangifte bizar. Ook vindt hij het verdrietig en vreselijk dat medewerkers zich door Gundogan onveilig hebben gevoeld. De jeugdserie Spangas stopt na 15 jaar en ruim 2500 afleveringen. In het programma van Caro NCV is veel aandacht voor maatschappelijke thema's... zoals pesten, armoede en rouw. De makers zeggen dat ze ermee stoppen omdat het kijkgedrag van kinderen is veranderd. In de grote steden had tot halverwege de ochtend nog geen half procent van de kiezers een stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Den Haag was de opkomst 0,4 procent, in Rotterdam 0,2 procent. Vandaag en morgen is een beperkt aantal stembureaus open. Woensdag is de belangrijkste verkiezingsdag. In het noordoosten van China zijn 7000 militairen ingezet... bij de bestrijding van een corona-uitbraak. In de provincie Jilin werden in één dag... bijna 900 nieuwe besmettingen gemeld. De militairen moeten de orde bewaren... De mensen registreren bij testcentra... en met drones desinfectiemiddels sproeien. In China zijn dit jaar meer dan 9000 coronagevallen gemeld... meer dan in heel 2021. Oorzaak is een subvariant van Omicron die extra besmettelijk is... China kan niet helemaal meer nagaan waar die besmettingen vandaan komen, zegt correspondent Garry van Pinksteren. Dat hebben ze heel lang wel gekund, dus ze hebben heel goed getraceerd altijd. Nu zeggen ze, ja we weten het zijn een soort verscholen, verborgen gevallen. En eh, daarvan weten we dus niet altijd meer waarom dan op een bepaalde plek eh, er opeens Omicron is. En dat maakt het heel erg lastig om het nu weer onder, onder bedwang te brengen. Het RIVM meldt dat de subvariant van Omicron sinds vorige maand ook dominant is in Nederland. Het leidt vooralsnog niet tot meer ziekteverschijnselen... dan bij de originele variant. Bij een smeltende gletsjer zijn in Noorwegen... eeuwenoude sporen van rendierjagers aan de oppervlakte gekomen. Archeologen vonden 40 muurtjes, gemaakt van losse stenen. Daarachter konden jagers zich verstoppen om een rendier te schieten. Ook werden vijf ijzeren pijlpunten gevonden, sommige van zo'n 1700 jaar oud. De archeologen vonden bij de smeltende gletsjer ook stokken... en tientallen rendiergeweien en botten. Het weer nog op steeds meer plaatse zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen in het zuidoosten en het noorden wat regen. Verder zonnig en ongeveer 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Goedemorgen, Jurgen. Middag, Goedemorgen. excuus. De A73 valt op vanuit Vendo naar Nijmegen. Bij Beuningen is namelijk een ongeluk gebeurd... en daar is één rijstrook dicht. Hou daar nu rekening met een half uur vertraging. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is het toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar... en zorgen dat het weer veiliger wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Willen we leidende ondernemers of ondernemende leiders? Universiteiten geven antwoorden waar de wereld om vraagt. Steun wetenschappelijk onderzoek op universiteitsfondsen.nl Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Feest in Zingerlaren. Bewonder topstukken van Jan Sluiters en tijdgenoten in het nieuwe museum. Felle kleuren, stralende landschappen en krachtige portretten. Het schilderplezier spat van de doeken af. Democratie is nooit vanzelfsprekend. Laten we die koesteren. Ga stemmen. Juist nu. Jouw buurt blijft goed, wordt beter. Kies VVD. Stoks Energy Socks. De premium compressiesokken. Google, Meta en Apple stonden aan de basis van de digitale revolutie. Sporttechnologie groeit nu 20% per jaar. Dutch Sport Tech Fund maakt deze markt toegankelijk. Ook mee investeren vanaf 100.000 euro? Check DutchSportTechFund.com. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Zakelijk internationaal reizen en met spoed een PCR-reiscertificaat nodig? MediCorps neemt binnen 1 uur bij u thuis of op kantoor de PCR-test af. Binnen 20 minuten heeft u de uitslag. Ga naar businesspcr.nl MediCorps. Houdt organisaties open. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 21 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl shortlist. Psst, hey. Hey. hey. Eindelijk heeft de politiek de noodzaak begrepen... om het budget voor defensie aan te passen naar de NAVO-norm van 2%. U weet wat u te doen staat, minister Olongren, Want het is niet de bedoeling dat we het luchtalarm vaker gaan horen. Nu is het tijd om in actie te komen voor defensie. Kijk op psst.nl. NPO. NPO Radio 1. Max. Van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel ergens een dag van, en vandaag is het de dag van Pi. 3,14, weet ik nog uit de wiskundeles. De dichter voor 3 haalt daar vandaag zijn inspiratie uit. Het is ook dag 19 van de oorlog in Oekraïne. En het is de eerste van drie dagen gemeenteraadsverkiezingen. En in de receptie van de villa bij Sophie, twee mensen die die verkiezingen nou letterlijk in de gaten houden. Ja, het is een uh, prokkelduo. En uh, ja, je hebt best grote kans hoor dat je een prokkelduo tegen gaat komen. als je deze keer uh, naar het stembureau gaat. Dat is zeg maar een duo van een vrijwilliger met een licht verstandelijke beperking met een begeleider. En David Griebling die is eigenlijk rechtstreeks uit het stembureau... hier naartoe naar de villa gekomen. David, hoe verliep het democratische proces vanochtend? Heel erg goed. Ik heb het onwijs naar mijn zin gehad. Ik vond het heel erg leuk. En ik denk dat wij in Nederland uh, heel goed zijn in democratisch uh, kiezen... en democratisch alles regelen. Dus prima jou, hoor. En was het al een beetje druk in jouw stembureau... Nou, nog niet zo erg maandagochtend, hè. Mensen moeten nog ontwaken, moeten nog opkomen. Maar ik denk dat uh, we het ook niet stil hebben gehad. Het was oké, okay, hoor, het ging goed, ja. Oké, okay, straks meer dus van dat uh, Prokkelduo. En een nieuwe week, en dus ook nieuwe kansen in de letterzetter. zetten. Welregels zijn nog steeds hetzelfde. We hebben een woord bedacht uit het nieuwsaanbod van uh, vandaag. En dat woord dat krijgt u verspreid over deze uitzending... in verschillende letters. En ja nu de zaak en de taak ook om die zaak uh, netjes op een rij te zetten. Het woord van vandaag. Sophie. wat zijn de eerste letters? Uh, drie klinkers. De E van Ewout. De A van Alex. De U van Utrecht. En nog een H van... Ha ha Haagestein. Dat zijn de eerste vier van het woord. En het woord is veel langer, zeg ik er vast bij. Maar als u het nu al weet, naam, nummer en antwoord naar fila-vdb-omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. Ja, dag 19 van de oorlog in Oekraïne. Uur na uur krijgen we indringende beelden hier te zien, horen en lezen we de verhalen van bijvoorbeeld vluchtelingen en intussen wonen er ook nog gewoon Nederlanders in Oekraïne... onder wie oud philips Stopman en ICT-ondernemer Roel Pieper. Sinds 2014 in Oekraïne, samen met zijn vrouw, een Oekraïense ook... Eh, en twee kinderen ook. En hij woont normaal gesproken in Kiev, maar zit nu in het zuiden van Oekraïne. Meneer Pieper, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U, u woont normaal gesproken wel in Kiev. Wanneer werd het u daar te heten onder de voeten? Ja, wij zijn... Even kijken... Einde vorige week zijn wij weggegaan. door was, <coughs> was het gewoon te gek geworden, hebben we uh, ja, letterlijk midden in de nacht koffers gepakt en weg. Want wat beschrijf eens, wat gebeurde er? Nou ja, er zijn elke nacht uh, raketten en, en bommen aanvallen. Dus je moet gewoon een beslissing nemen. En we hebben, ik meen vrijdag nacht hebben we die beslissing genomen. Ja. En u bent met uw gezin dus vertrokken? ja. Heel apart. Ja, ja. maar uh, iedereen mee ook? Nee, we hebben helaas uh, mijn vrouw, de moeder, die, uh, die is nogal ziek. Die hebben wij uh, achter moeten laten. Maar die, uh, ja, misschien dat <coughs> we ze toch nog uh, deze kant op halen. Hmm. En, en u zit dus nu in het zuiden, is het daar veilig, relatief gezien? Ja, zeg jij het, ja, ze, vallen, ze vallen alles aan. Die Russen zijn helemaal knetterig. Ja. U, u hebt nog jonge kinderen. Um, wat, wat vertelt u zo over de huidige situatie? Ja, liefst niets. Oh, liefst helemaal niets. Ik probeer eigenlijk het van hun weg te houden. Door, uh, door uh, ja, te praten dat dat Een uh, ja, soort, soort, soort idee van videospelletjes. Dat is het meeste wat ze, wat ze herkennen. En uh, op die manier probeer ik uh, het zo... Ja, zo, zo ver mogelijk van ze weg te houden. Ja, lastig dat lukt, lijkt dat lukt natuurlijk niet. Nee, nee. Dat lukt niet. <laughs> nee. ja. Ze zijn eigenlijk slim genoeg. I iets, heel slim genoeg. iets heel apart, meneer Pieper. is, wij, wij zouden eigenlijk vorige week al met u spreken. Maar toen hebt u, u terug van uh, het gaat even niet, want ik heb een blinde darmontsteking gekregen. Ik moet geopereerd worden. Ja. Dat ging gewoon ook door, dus, in, in die oorlog. Nou ja, gewoon letterlijk en figuurlijk uh, op weg, op zaterdag. Dus nadat we alles hadden ingepakt en alles hadden gedaan, eh, op zaterdag plotseling eh, een acute eh, blinde darmontsteking. En dan, je, dan word je ook nog op zondagochtend eh, geholpen. Ja, in, in, gewoon in een ziekenhuis dus. Ja. Ja. Ja. Dus het is. Eh, ook, een, ook een land met dat soort. Eh, <coughs> met, met dat soort verbazingen. Ja. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. U, u bent. Um... Erg boos, hè? net als veel Oekraïners. Ook op het Westen. Leg dat eens uit. Nou ja, boos. Kijk, heel, heel veel dingen die, die kan je verwachten. Die weet je dat dat gebeurt. De, de, de Europese politiek is altijd een politiek van afwachten en kijken. En nog eens een keer kijken en nog eens een keer afwachten. En dan is het te laat. Want dan kan je niks meer doen. En dan, dan, dan gaat die pendulum de andere kant op. En dan gaan ze met z'n allen achter elkaar aanlopen. En dan krijg je... Escalatie die je dan op dat moment helemaal niet wil hebben. Het is echt... Het is, het is een, een, een kwaliteitsniveau van denken. Dat, dat is schrikbarend. Dat, dat, kijk, er zijn maar nou, misschien twee, twee leiders geweest. De Polen en de, de Britten. Die hebben echt wat gedaan. Die hebben op de tafel geslagen. Die hebben wapens gestuurd. Die Boris Johnson... Je kan, je kan zeggen wat je wil van hem, maar hij is niet gek. En hij was wel de, de eerste en de enige die met serieuze wapenzendingen deze oorlog heeft veranderd. Mm -hmm. En allemaal staan ze ernaar te kijken. En ik weet het, ik heb tegen je gezegd. Het meest, het meest onbeschofte gewoon is dat die Engelse vliegtuigen, die moesten om Duitsland heen vliegen. Moet je eens over nadenken. Mm -hmm. De Engelsen gaan dus helpen in de Oekraïne. En dan moeten ze van de Duitsers om het Duitse luchtruim heen vliegen... omdat ze bang zijn voor die Russen. Ja, hoor. Oh, u, u, u, u, u kent ook de argumenten, want u volgt ook de media natuurlijk in het Westen wel. De, de, de NAVO wil natuurlijk een directe confrontatie met die Russen voorkomen. Dat klinkt ook weer niet zo heel gek. Die hele NAVO hebben we niet nodig. Die, die NAVO die was op sterren na dood. Al jaren en jaren zit iedereen te vragen waarom hebben we die NATO überhaupt... De NATO doet dit en die speelt dit spelletje... om, om zichzelf weer een nieuw leven in te roepen. Want we, het is helemaal niet nodig. Oekraïne hoort niet in de NATO. Oekraïne is, ook, Oekraïne is ook oerdom geweest om die hele discussie te laten gebeuren... of zich te laten gebruiken daarvoor. Het is helemaal niet nodig. Dit is een discussie die van beide kanten geforceerd is... die, die opgeroepen is en die alleen maar... Honderden, duizenden mensen het leven gaat kosten. Want, want Oekraïne is speelbal van, van dat wedstrijdje, zeg maar. Dat spel. Ja. ja. ja. ja. En natuurlijk ja. vinden de wapenleveranciers dat prachtig. Dat heb ik ook. Ja. We willen graag ook met u verder praten nog zo meteen even over uh, ja, hoe dit verder moet. Want wellicht hebt u daar ook ideeën over. Dus blijf aan de lijn in Oekraïne. Dat is uh, Roel Pieper, oud-Philips-topman, ICT-ondernemer. Ja. Ik ga naar de andere kant van de tafel. Want daar is Marnix Amps met een Oekraïne-update. De Tsjetsjense leider Ramzan Kadyrov zegt dat hij in Oekraïne is, maar of dat klopt is niet duidelijk. Gisteren waren beelden te zien van Kadyrov in een donkere ruimte. Hij zegt dat hij in de buurt van Kiev is om te praten met Tsjetsjense troepen die meewerken aan de aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Ik praat erover met correspondent Geert Groot-Koelkamp in Moskou. Geert Kadyrov is dus leider van Tsjetsjenië. Wat weten we verder over hem? Uh, ja, hij is al heel lang de, de, de, de sterke man zeg maar, van Tsjetsjenië. Tsjetsjenië is een deelrepubliek van Rusland in de noordelijke Kaukasus. Uh, je herinnert je dat daar uh, in de jaren negentig en uh, begin 2000... dat daar twee oorlogen zijn gevoerd. Uh, in die eerste oorlog was de vader van Kadyrov, uh, Ahmad Kadyrov, die stond aan de kant van de... Chichéns rebellen vocht tegen de Russen, maar die heeft op een gegeven moment de kant van Moskou gekozen. Uh, en die is zelf omgekomen bij een bomaanslag in 2003. En daarna heeft zijn zoon Ramzan dus het, uh, uh, ja, de, de leiding overgenomen. En sindsdien heeft hij zich geprofileerd als een ja, trouw bondgenoot van de Russische president Poetin. Ja, want hoe nou zijn hun banden? Nou, Kadirov doet er alles aan om te benadrukken dat die banden heel nauw zijn. Het is ook een, uh, ja, een, een, een soort monsterverbond, zeg maar. Poetin heeft, uh, of kan rekenen op Kadirov uh, die ervoor heeft gezorgd dat daar... Met harde hand zeg maar in Tsjetsjenië de orde wordt gehandhaafd. Uh, volgens de, op de manier zoals hij dat wil. Uh, en uh, Kadirov heeft daarvoor in ruil min of meer de vrije hand gekregen. Hè. Dus dat betekent dat daar uh, eigenlijk geen, geen Russische wetten werken. Dat daar uh, Tsjetsjeniëse wetten gelden. Dat, uh, dat er ook geen oppositie mogelijk is. Uh, Kadirov uh, regeert echt met harde hand. En hij benadrukt steeds die. Uh, ja, die, die, die, die, die uh, Toe, uh, toewijding aan Rusland, zegt ook steeds dat hij bereid is voor Poetin te vechten. Hij noemt zijn troepen de infanterie van Poetin. En aan het begin van dit conflict in Oekraïne heeft ook heel demonstratief duizenden Tsjetjeense strijders verzameld... en gezegd dat die klaar stonden om uh, naar Oekraïne te gaan om daar te vechten. En wat betekent het als Kadyrov echt aan de frontlinie in Oekraïne te vinden is, zoals hij zelf zegt? Nou, het is uh, ongetwijfeld bedoeld als het klopt. Hè, de, daar zijn twijfels over. De, de woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov, heeft gezegd dat hij geen informatie heeft over uh, de aanwezigheid van Gyr Kadir of de daadwerkelijke aanwezigheid in Oekraïne. Uh, maar als het klopt, en ook als het niet klopt, is het in ieder geval een, uh, bedoeld kennelijk om uh, ja, zijn eigen mensen misschien een hart onder de riem te steken. En ook opnieuw, uh, ja, als een soort PR-stunt, natuurlijk ook um, gericht tegen of naar het Kremlin toe, naar Moskou, om te laten zien dat hij daar daadwerkelijk ja, zijn woord gestand doet. Dat hij, als het nodig is, zelf naar het front gaat. om daar Rusland en de Russische troepen te steunen. Correspondent Geert Groot-Koelkamp over Kadirov in Moskou. Dankjewel. Monnikse ambassadeur was dat. Zometeen praat ik door met Roel Pieper. Vanuit Oekraïne, nu op NPO Radio 1 van Morrison. 1967, Brown Eyed Girl. Ik praat door met Roel Pieper, oud-Philip Stopman. ICT-ondernemer, met zijn gezin woonachtig al sinds 2014 in Oekraïne. En zit nu in het zuiden van het land, meneer Pieper. Um, u was net kritisch he, over, over Europa, behalve dan de Britten, misschien de Polen. Wat zou de houding van de rest van de wereld moeten zijn? Nou ja, we zijn natuurlijk in een, in een valstrik terechtgekomen dat de enige manier, daar zijn misschien twee manieren... die je zou kunnen combineren, hè, dus mijn mening... is dat, kijk, de Chinezen zullen een mening moeten, f, moeten innemen... die mo zullen een positie in moeten nemen... En, en Europa en Amerika moeten hun handen wegtrekken. Je moet daar escaleren <tiek> Je moet niet nog meer wapens... Niet nog meer doden, niet nog meer raketten. Dat is het antwoord niet. Maar u zei net Putin... dat, u, dat u zo blij was met, met uh, Boris Johnson... die dus wel wagens ja. heeft gestuurd. Ja, maar drie, vier weken van tevoren. Toen het nog, toen het nog een, een, een afschrikkend effect had. Als toen iedereen met Boris had meegedaan... was die boete waarschijnlijk helemaal niet begonnen. Ja. Want dan had hij gedacht, jeetje, dat wordt lastig. Ja. Want we horen Zelensky ja, dus toch ook dat... vragen om, om wapens en een uh, no-fly zone ja, boven Oekraïne? Dat begrijp ik. Natuurlijk, ja, dat begrijp ik. Maar dat zijn, dat zijn allemaal zulke korte termijn gedachten, en, en korte termijn strategieën. Daar gaat het helemaal niet om. Het, het, je moet nadenken als zo'n zo land als Oekraïne... die de hele tijd van links naar rechts, van links naar rechts... He, al, al, weet ik het, twintig jaar... wordt het heen en weer getrokken tussen de, de, de, zeg maar zeggen, de, de Russische kant en de, de Europakant. En natuurlijk maken, die Euro, hè, maken de Europese eh, landen steeds allerlei mooie beloftes voor dit en beloftes voor dat en beloftes voor dat. Maar net als zoveel landen in het, in het midden van Europa en in het oosten van Europa, net als Oekraïne, die zijn helemaal niet klaar voor Europa. Die, die komen daar in de komende tien jaar niet, niet in de buurt zelfs. Dat zijn zulke andere landen, zulke andere conventies, zulke andere... Uh, manieren van leven en werken, dat, dat, dat kan helemaal niet in zo'n korte nee, tijd. Dus u zegt, Europa moet dat ook niet uitlokken uh, door, door te doen... Nee. alsof ze er wel zo snel bij kunnen. En u noemde nog even de Chinezen, want daar wordt natuurlijk toch naar gekeken. Nee. Uh, he, die zouden misschien wel kunnen bemiddelen... Uh, tot nu toe zijn de signalen uit Peking niet hoopgevend, hè? Want ze laten Poetin nee. voorlopig niet nee, vallen. Nee dat, is, nee, dat is ook zeer teleurstellend, moet ik zeggen, ben ik met je eens. Ik, uh, ik had daar meer van verwacht. Maar misschien durven ze dat niet gelijk in de eerste stap. Misschien komt dat langzaam. Uh, aan de, uh, de Chinezen zijn uiteindelijk wel mensen die denken... en heel lang termijn kunnen denken. Dus ik heb mijn hoop een beetje op die kaarten gezet... Ja, dat ja. Uh, de Chinezen de, de, bocht, de bo, bocht zullen nemen... en tegen die Poetin zeggen van stop met die onzin. Ja. De Chinezen dus zegt u, en, en uw, uw oproep aan Europa is eigenlijk van... Uh, hou nu op met, met verder de boel te es, uh, escaleren... Door, door vooral ook nog wapens te sturen. Blijft u daar wel met uw gezin eigenlijk in Oekraïne? Ja, zeker. Zeker. Prachtig land. Prachtige stad. En uh, ik, mijn motto zou zijn... Hè, nu juist gaan praten over... wederopbouw, gaan praten over... doorgaan, gaan praten over steun... Die niet met wapens, maar juist over herop, wederopbouw... Dat, dat iedereen zegt, maakt niet uit wat er gebeurt... we gaan het allemaal weer opbouwen, we gaan een wederopbouw doen... de scholen weer terug. Hè? Dat, dat zijn de signalen die nu moeten komen. Want wat er nu gebeurt is allemaal destructief, maar, allemaal negatief. Er is niks positiefs bij. Maar u weet dat daarvoor ook één man nodig is? Met de naam Poetin? <laughs> ja, dat begrijp ik. Maar die vinden ze wel... Mijn hoop is dat iemand die vindt. Ja. Ja. Zij, nog iets anders, want u, u woont daar. Uh, u hebt ook een stichting opgericht voor straat- en weeskinderen in Oekraïne. Wat, wat kunt u voor die kinderen nog doen nu? Ja, nu niet. We kunnen alleen maar uh, proberen. Het is allemaal puur toeval hè, overigens. Uh, dat heeft helemaal niets met elkaar te maken. We zijn zes maanden geleden zijn we inderdaad begonnen voor uh, de wat meer oostelijke... Hè, de, wat wij dan hier noemen, de Russische, <laughs> de Russische regio's die die het niet zo goed gaat, hebben we inderdaad begonnen om te kijken wat, of we daar hè, voor, uh, voor, voor de, de jongere generaties wat zouden kunnen doen. Dus ja, ik ben, uh, ik ben daar toevallig uh, mee begonnen met een aantal vrienden en, ja. en kennissen om, uh, om daar een soort uh, ja, modelletje voor te maken. En dan zijn we nou letterlijk uh, ik geloof drie, drie weken voordat het, uh, ja. het zaakje ontplofte, uh, zijn we daarmee gestart. Ja, ja. ja. <laughs> nou, wat een rare wereld. Wat wrang. een rare wereld. Ja, wrang. Um, dank voor uw verhaal, Marie Pieper. En, en sterkte daar in, uh, in het zuiden van Oekraïne, daar is hij nu met zijn gezin. Roel Pieper de oud philips stopman en ICT-ondernemer. Tot half vier. Villa. Hey, hey, hey. Ja, en Follow the Money, de Groene Amsterdammer en de correspondent, die beginnen samen met een aantal internationale nieuwsmerken met een crowdfundingsactie voor Medusa. Dat is een onafhankelijk Russisch medium. Jan Willem Sanders, goedemiddag. Goedemiddag. Uitgever van Follow the Money. Leg uit wat is Medusa? Medusa is een Russisch platform voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. En dat is opgericht in 2014, zo rond de annexatie van de Krim. En zij zijn op dit moment nog een van de weinige uh, nieuwswebsites... die in het Russisch uh, publiceren en, dus, uh, en op een onafhankelijke manier uh, verslag geven. En ik begrijp dat zij eigenlijk getroffen worden door die uh, Europese sancties. Hè, met name ook dat betalingssysteem Zwift, want ze werken met betalende leden. Ja, klopt. Zij, uh, zij zijn al vorig jaar aangemerkt als een foreign agent uh, in, in Rusland. En dat heeft als gevolg uh, bijvoorbeeld... dat uh, zij bij uh, al hun publicaties moeten vermelden... Een, een disclaimer moeten vermelden... en ook hun uh, journalisten worden gezien... als een, uh, een bedreiging voor de uh, staatsveiligheid. Uh, zij opereren daarom vanuit Riga... En, uh, uh, en zijn daardoor afhankelijk eigenlijk van internationale betalingen. En doordat ze uh, vorig jaar uh, zijn aangemerkt als uh, foreign agent zijn ze een crowdfunding begonnen want ze konden geen adverteerders daardoor meer vinden om betalende Russische leden uh, binnen te krijgen. Dat is ontzettend goed gelukt. Een van de meest succesvolle crowdfunding acties ooit. Uh, uh, maar doordat de SWIFT nu uh, uh, wegvalt voor hun, uh, heeft dat als gevolg dat die betalingen van Russische abonnees bij hun niet meer binnenkomt. En ze zijn dus in één klap 30.000 betalende lezers kwijt. Ja, want uh, jullie doen daar mee vanuit Nederland dus, maar er zijn al Internationale partijen die ook meedoen. Berlin, Zeitung lees ik hier, uh, Buzzfeed, uh, Huffington Post. Hoe kunnen mensen dan, uh, hoe, hoe, laten we zeggen, als dat geld dat wordt ingezameld, hoe, hoe komt dan uiteindelijk, want eigenlijk is het de bedoeling dat die artikelen en zo dus bij de gewone rust komen. Hoe kan dat dan? Ja, nou, net zoals heel veel Russische sites zeg maar, die onafhankelijk verslag doen... zijn ze ook geblokkeerd. Maar uh, er zijn gelukkig Telegram-kanalen waardoor ze nog kunnen, uh, artikelen kunnen verspreiden. De, heel veel Russen maken gebruik op het moment van VPN-verbindingen. En dat zijn speciale internetverbindingen... waardoor Russen toch op geblokkeerde sites kunnen komen. Uh, ze hebben een eigen app die nog steeds heel goed werkt. En uh, e-mailnieuwsbrieven komen ook nog steeds aan. Oké. Okay. Mensen die hier aan uh, mee willen doen aan deze crowdfundingsactie, kunnen terecht bij uh, de Follow the Money platform. Daar is uh, ongetwijfeld meer te vinden. Jan Willem Sanders, dank voor de uitleg. Buzzet, ja. Buzzet, Buzzet, dat is een retroband uit Cardiff, de hoofdstad van Wales. In eerste instantie begonnen als een tijdelijk project. Voorman Tom Rees haalde wat bevriende muzikanten bij elkaar. En het plan was de Sound of the 70s nadoen. Nou, dat doet Buzzet, Buzzet, Buzzet nog steeds. Want hier is een nieuw liedje. Luister maar. Good day. Buzzard, buzzard, buzzard. Ah, Sofie, nog even een paar letters snel voor een, het spel. O, een M en een T en ook nog een E. O-E-M-T, dat zijn de volgende vier. Als u het weet, via VDB, -v het omroepmax.nl. Dat is mailadres of reageer via de NPO Radio 1 app. NPO Radio 1. Half drie geweest. De hoofdpunten uit het NO-Nationaal hier, de Marnix-Ampers. De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft opgeroepen tot onmiddellijke kalmte op Corsica na een nacht van hevige rellen. Daarbij raakten tientallen agenten en nationalistische betogers gewond. Het is onrustig op het eiland sinds een Corsicaanse separatist in de gevangenis werd aangevallen door een medegevangene. De politie waarschuwt voor nepcollectanten die in Os en omgeving geld ophalen voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, meldt Omroep Brabant. Mensen die een collectant aan de deur krijgen, wordt geadviseerd om te vragen naar vergunning en legitimatiebewijs. Forumleider Baudet heeft aangifte gedaan vanwege bekladding van het partijkantoor in Amsterdam. Er staat onder meer het woord fascist geschreven. Ook is er een spandoek opgehangen met daarop een rood hart tussen de namen van partijleider Baudet en de Russische president Poetin. De KNSB heeft de Duitse Aljona Savchenko aangesteld... als bondscoach bij het kunstschaatsen. De Olympisch kampioen van 2018... gaat ook het nieuwe nationaal trainingscentrum in Herenveen leiden. De 38-jarige Savchenko werd geboren in Oekraïne... maar kwam vanaf 2003 uit voor Duitsland. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 14 maart 2003. Villa Veen. Op die dag werd de Westerschelde tunnel in Zeeland geopend. En dat had grote gevolgen voor de lokale veerdienst, de provinciale stoombootdiensten, afgekort PSD. Het is zover. De Westerschelde tunnel is na twaalf jaar praten, bijna vier jaar boren en nog eens een jaar afwerken een feit. Vanmiddag werd de 6,5 kilometer lange tunnelbuis door Koningin Beatrix geopend. Bij de verkeersinformatie zullen we niet meer horen dat het veer Kruiningen, Perkpolder of Flissingen-Breskens een lange wachttijd heeft. Want met de nieuwe tunnel zijn die twee boten onverbodig geworden. Het boottochtje over de Westerschelde, dat bij sommigen altijd een beetje vakantiegevoel gaf, is definitief voorbij. Maar ja, daar kan je verder niks tegen doen. Die tunnel, die, die ligt, die wordt zo meteen geopend. En dan is het einde veerdienst, na nou, minstens 138 jaar. Oh, die, die, die tunnel, dat is wel mooi. Oh, je vleeg moet schieten, maar de contacten gaan allemaal weg. Zee Vlaanderen is mooier zonder tunnel en met boot. Het mooiste gaat allemaal weg. Het mooiste gaat allemaal weg, zegt deze mevrouw. Ik praat erover met Arjan van Gelder van de website psdnet.nl. Dat is dus van die provinciale stoomboorddiensten. Meneer van Gelder, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u zelf eigenlijk ook veerman geweest? Nee, ik ben geen veerman geweest. Nee, ik ben geboren in Getogen Vlissingen, dus wel een zeeuw. Maar ik heb niet bij de PSD gewerkt. Nee. Nee, u... Niemand van ons trouwens, of van ons heel clubje. Oké, okay, Maar u beheert wel, of u doet mee in ieder geval op die website en, en weet er dus een hoop van. Wat vond u destijds van de opening van die westerschelde tunnel? Ja, kijk, iedereen zag het natuurlijk al dat het eraan zat te komen. En het is, het is natuurlijk een, uh, heel praktisch en snel. Hè. Hij is 24-7, is die open. Je hebt geen last van mist en storm en andere storingen. Dus het is uh, praktisch en effectief gezien uh, was het een hele vooruitgang. Uh, of het echt gezellig is uh, door de tunnel, dat is een heel ander verhaal. Ja, het, dat horen we net ook even in dat stukje natuurlijk mooi terug. Uh, het sentiment speelde wel mee toen natuurlijk. Ja, ja het, sentiment, het sentiment van de veerdiensten, uh, ja, dat behoort eigenlijk bij Zeeland. De veerdiensten zelf behoren ook bij Zeeland. In de tijd dat er nog geen tunnels en bruggen en dammen waren, toen waren alle eilanden onderling verbonden met veerboten. En dat is later allemaal samengekomen met de provinciale stoombodiensten. Ja, en aan boord, dat was een heel sociaal aspect, dus men ging niet alleen maar van A naar B, maar men kwam aan boord voor het sociale leven, voor een bakje koffie, voor een broodje kroket, voor een ettersoepje, en voornamelijk met elkaar praten en ja. nieuwtjes uitwisselen. Want hoe lang duurde die zo'n overtocht ongeveer? Ja, er waren verschillende diensten, maar zeg maar dat die zo rond een, rond een half uur tot drie kwartier duurde. Ja. Ja, ja. En, en hoeveel waren er op de, op de hoogtepunt zeg maar, van, die, van die veerdiensten? Mm, nou, dan kunnen we, alle, alle eilanden waren met elkaar verbonden. Zeg maar. We hadden natuurlijk de, de, de overbekende nog wel Vlissingen-Breskes en Kruiningen-Perkpolder. <tossimus> Dat waren de grote auto- en vrachtwagenveerdiensten. En er waren nog wat, wat kleinere lijnen van Zierikzee naar Kats en van Terneus naar Hoerigeskerken en dat waren de wat kleinere veerdiensten voor, voor personenvervoer... Oh. en wel wat, wat, wat auto's later. Dus Komt u nog wel iemand tegen die zegt van... god, hadden die veerdiensten nog maar? Uh, die komen we regelmatig tegen, Ja, misschien niet zozeer uh, op straat... maar wel via onze website en via onze Facebookpagina. Dat mensen toch zeggen van, god, waren die, die veerdiensten Insta, nog maar. Want dan hadden we toch weer de gezelligheid een beetje terug... Oh. in het sociale leven. En ja, we merken ook, het wordt ontzettend geromantiseerd... Uh, iets wat er niet meer is, wordt later altijd geromantiseerd. Uh, met dat idee zijn wij heel blij mee. Want dat uh, voedt onze website ja. en onze Facebookpagina. pagina dus, uh, zeg, wat, Maar wat, we komen wat, nog wel eens wat, wat oudgediende tegen. Ja. Wat, wat is er eigenlijk met al die veerboten gebeurd? Het grootste deel is uh, eigenlijk allemaal verkocht. En inmiddels ook al gesloopt. De twee laatste boten die tussen vlissingen en Brescus voeren tot 2003... die varen nog steeds in Italië. Tussen Sicilië en Vastelanta... En daar doen ze nog steeds tot volle tevredenheid dienst, 24 uur per dag. Daar hebben wij ook goede contacten mee met die mensen daar. Uh, andere schepen zijn inmiddels al gesloopt. Behalve nog uh, twee of drie historische schepen die nog in Nederland zijn. Waarvan wij er eentje kort geleden hebben kunnen redden die naar Vlissingen komen. Dat, dat begreep ik, hè? er is eentje terug in Zeeland. Dat klopt, ja. ja de, dat is het schip de Koning Emma, die voeren uh, op, de, op de kleinere lijnen. Uh, dat is gebouwd in 1933 op de scheepswerf in Vlissingen. En dat heeft de laatste jaren altijd als sportvissersboot dienst gedaan... vanuit Scheveningen, onder de naam Estrella. En die hebben wij sinds uh, vorig jaar uh, hebben we die terug in, in Vlissingen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Oké. Okay. Nou, de mensen die we hoorden en die u dus ook wel eens spreekt... Die, die dat missen, die kunnen daar dan in ieder geval een kijkje nemen op die boot. Ja, die kunnen daar in ieder geval kijken. Het wordt een, uh, een hotelboot, maar wel met behoud van alle historie. En ook uh, het uiterlijk en innerlijk is, is gelukkig helemaal teruggerestaureerd... in, in ja. de historische context. Maar je kan er in ieder geval op dat moment... de uh, vlissing over de kade even langslopen. Ja. En het is wel de bedoeling dat die van de zomer... ook voor uh, bezoek uh, beperkt toegankelijk is. En mensen die echt wat meer willen weten nog over die veerdiensten... die kunnen terecht natuurlijk op psdnet.nl. Ja, die kunnen daarop terecht in onze Facebookpagina voor de, de actuele stand. En ja, verhalen, foto's en andere zaken zijn ja. natuurlijk altijd van harte welkom. Dank voor de uitleg meneer Van Gelder. Arjan Van Gelder van de website psdnet.nl. Vandaag 19 jaar geleden dus, werd de Westerschelde-tunnel geopend. Meer historische onderwerpen vindt u op de website maxvandaag.nl. En in maart 2003 stond dit liedje in de Nederlandse hitparade. Hier zijn Akduin de Munnik. Hey een grote popster, hoe is het nou... Las dat je af en toe niet alleen denkt aan jouw mooi verhaal weer in zo'n prachtig blad. Over hoe jij het hier ooit bij ons hebt gehad. En hoe je dacht, ik moet hier weg. En wij het tegenhielden zeg: alsnog excuus daarvoor. Ik kan je zeggen, namens de buurt. Het heeft wat ons betreft ook iets te lang geduurd Als ik dat de inspiratie voor je allereerste album kwam Door het overlijden van je man Maar kan je zeggen beste vriend, dat had je moeder niet verdiend Tenminste, dat is wat ze gisteren zei Ik wist niet dat jij verlegen was, arrogant ja, dat ja, dan weer wel. Maar dat komt vast niet uit zo in je popster spel. Je laatste album, laatste lied, over hoe jij mij achterliet. Ik dacht het niet, ik heb jou 19 jaar geleden, Thomas Akta, Paul de Munnik samen. Groeten uit Maaiveld was dat. U luistert naar Vila. De gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag kunt u al terecht in de stembureaus. Morgen ook en traditioneel is woensdag natuurlijk de grote dag. Verdeeld dus over drie dagen gemeenteraadsverkiezingen. En daarom zijn er veel meer vrijwilligers nodig om het stemproces te begeleiden. Zo ook van de stichting Prokkel. In 135 gemeenten kunt u een zogenoemd Prokkel-duo tegenkomen. Vrijwilligers met een lichtverstandelijke beperking vergezeld door een begeleider. En in de villa is zo'n Prokkel-duo. U hoorde dus ze straks al even in de receptie. Marjan Geeling en David Griebeling. Hartelijk welkom allebei. Dank je wel. David, je was er al vroeg bij, hè, vanochtend? Jazeker, ik was om acht uur op het gemeentehuis. Uh, dus de wekker stond eerder? Om zes uur. Zo. Ja, dat was een andere koek. Normaal <laughs> begin ik later. Ja, dan kan ik me iets weer voorstellen. En uh, de gemeente was Oude Kerk en Amstel, hè? Uh, ja, dat klopt. Oude en... Amstel, uh, Oude Kerk en Duivendrecht. Ja, ja, oké. Okay. Um, en goed, daar ben je naartoe gegaan. Acht uur was je daar. Ja. En hoe ging het? Nou, goed. Ik rolde er eigenlijk vrij snel in. Ik vond het heel leuk om te doen. Uh, het werd mij goed uitgelegd. En uh, ja, het is ook niet heel erg moeilijk. Uh, de mensen waren heel uh, aardig. En uh, ik heb een, uh, ja, toch geleerd hoe zoiets in zijn weg gaat. Dus ik ben weer een ervaring rijker. En wat, wat moest je doen? Uh, ik begon met uh, kijken of het uh, nummer van het stempasje uh, klopte. Met wat er op de lijst stond. Als het op de lijst stond... dan was het dus niet goed. En als het niet op de lijst stond... was het wel goed. En dan kon ik verder gaan met... Uh, ja, het stempasje geven aan mijn buurman en die handelde het verder af. Ik heb eigenlijk allemaal soorten taken gedaan. Uh, ook een paspoort, identiteitskaart checken, ja. uh, naam checken. Uh, nou ja, de hele procedure, vinkjes geven, streepjes zetten, noem maar op. Nog problemen tegengekomen? Deed iemand zich anders voor dan die eigenlijk was? Hm. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Ik heb dat niet meegemaakt. Uh, maar uh, er waren mensen die uh, dachten: nou ja, we moeten nog even zoeken naar onze. Uh, Pas nog even onze handtekening zetten. Ja, dat kan je vergeten, natuurlijk. Ja. Maar het ging, ging allemaal goed. Ja. Geen lastige dingen dus tegengekomen? Uh, nee, nou die ene keer dat iemand zijn handtekening vergat, dacht ik: oh ja, uh, dat maak ik even melding van. En toen uh, hebben we het samen opgelost. Ja. Nou ja, kijk, zo hoort het eigenlijk in de wereld: ja. dingen samen oplossen. Uh, ja. We hebben daar straks al gehoord. Je hebt een, een licht verstandelijke beperking. Hoe reageren mensen daarop eigenlijk? Heel goed, heel goed. Uh, helemaal niet mij anders behandelen dan anderen. Maar wat ik wou zeggen, want kijk, ik zie jou hier nu zitten... en ik, ik zou denken, ja, daar zit gewoon een man. Uh, uh, ja, toch? Ja, ja. je ziet het misschien aan de buitenkant niet zo... maar uh, ik heb soms moeite met informatieverwerking. Er komt uh, op zo'n dag dus ook heel veel informatie op je af. En dan moet je het even de tijd nemen om dat goed in te laten zinken. En om, uh, nou ja, op het moment dat je dan een beetje gestrest hebt... hoofd koel. En vraag aan een collega als je het niet begrijpt. Want daar zijn ze voor om je te helpen. Ja. En dan komt het echt wel goed. Ik ga even naar Marjan. Want uh, ja, jullie vormen samen een duo. Ja. Uh, projectleider bij de stichting Prokkel. Even nog, wat, wat, wat is dat dan voor club? Wat doen die precies? Nou, Wij zijn een hele kleine club. Maar wat wij doen is zorgen dat mensen met en zonder verstandelijke beperking... activiteiten met elkaar doen. Elkaar leren kennen. En dat kan... Overal en van alles zijn. In wijken, buurten, gewoon. Ja, overal. en vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen werd dat eigenlijk voor het eerst al gedaan. Ja, ja, want wij hoorden een oproep. He, door corona waren er opeens veel meer vrijwilligers nodig. En wij dachten, van nou, dat kan eigenlijk iemand met een lichtverstandelijke beperking ook zeker doen. Maar laat hij dat dan doen samen met iemand zonder, zonder beperking. En dan gaan wij uit van samen ben je 100%. Dus als de ene. Um, 5% minder kan, dan doet de ander dat. En, uh, en omgekeerd, als het 25% is, dan, nou ja, dan zo uh, vul je elkaar maar aan. Het is ook de bedoeling om, om deze mensen goed dus mee te laten doen. Absoluut. vooral en, en, en, en juist op het, op het moment suprem van de democratie. Precies. Namelijk bij verkiezingen. Precies. Nou, en dat is dus waarom we, dit, uh, waarom we dit ook doen. En wat we zien is dat um, heel veel mensen... met een verstandelijke beperking hebben in het verleden gehoord... van ah dat is niks voor jou, stemmen, dat kan toch niet. Dus veel mensen denken ook van... Nou ja, dat zal dan ook wel niet voor mij uh, uh, gelden. Terwijl het juist heel belangrijk is... Uh, dat, mensen, dat iedereen gebruik maakt van zijn stemrecht. Dus ook mensen met een verstandelijke ja. beperking. En bij de Tweede Kamerverkiezing begonnen met zeven. Hè? Ja. Um, ja. In, in 135 gemeenten. Nu. Oh, nu? Nu, Kijk. ja. Nee. Vorig jaar zeven gemeenten, zeven Van zeven naar 135, nu, Ja, precies, precies. Ja, dus ja. Dat, en, ja. Maar dat is nog niet een landelijke dekking? Nee, nee, nee. Ik hoorde vanochtend op de radio dat er uh, 330 gemeenten zijn. Wij begonnen nog met 345, maar het zijn er 330. Uh, nou, en ja, we zitten nu zo ongeveer op een derde. Dus, maar uh, zijn er ook gemeenten die zeggen van nou, nee, liever niet? Ja. Ja, die zijn er ook. En waarom zeggen ze dat? Ik denk onbekendheid. Ik denk dat zij dan denken van... oh ja, maar iemand met een verstandelijke beperking... nou, die kan helemaal niks en dat kost ons tijd en energie. En dus, dus er zijn gewoon heel veel beelden en ook wel vooroordelen... over mensen met een verstandelijke beperking. En dat, ja, er zijn er een miljoen van in Nederland. En zoals je net al aangaf... Ja, heel vaak zie je het niet aan de buitenkant. Nee, nou helemaal niet. Nee, precies. Nee. Um, ja, de bedoeling is dat, dat ze meedraaien. Dus ja. dit, dit moet naar 100% dekking leiden. Dat zou ik wel willen, ja. ja. En dan kijk, en dan is het niet zo in elk stembureau dat daar een prokkelduo zit. Maar gewoon in elke gemeente, minimaal op één stembureau een prokkelduo. Uh, het, het hoeft niet op alle stembureaus. Maar wel in elke gemeente één. David gaan jullie de komende twee dagen ook nog aan de slag? Uh, ik ga uh, niet. Ik ga woensdag zelf stemmen. Oké. Okay. Uh, want ik heb een beetje druk de komende dagen. Dus, uh, maar ik volg wel de ontwikkelingen van de uitslag en alles. Want ik vind het wel ja. interessant. En bij de volgende verkiezingen kunnen ze je weer bellen? Absoluut. Ja. Want okay. ik vond het zo leuk. En ik denk dat het voor heel veel mensen die het nog niet hebben gedaan. Ook leuk is om uh, zich op te geven, want het is uh, gezellig. Je bent met elkaar uh, ja, lol aan het maken ook uh, tussendoor, want je moet even door een aantal uur, dus uh, absoluut. Ja. Ja. Ja. Dank voor jullie verhaal hier. Uh, Prockel duo dus, vormen zij samen. David Griebeling en Marjan Geling. Hartelijk dank. Dankjewel. Gaan we weer naar Marnix voor een update van het Oekraïne-verhaal. In de Zuid-Oekraïnse stad Gerson zijn opnieuw mensen de straat opgegaan... uit protest tegen de Russische bezetting van de stad. Volgens een actiegroep gaat het om ruim 2000 betogers. Op beelden op Telegram is te zien dat mensen met Oekraïnse vlaggen... tegenover Russische militairen staan. Er zijn waarschuwingsschoten gelost, onduidelijk is of er gewonden zijn. Amerika en China overleggen vandaag op hoog niveau in Rome. De landen hebben het waarschijnlijk vooral over het hulpverzoek... dat Rusland zou hebben gedaan aan China. Volgens de VS vroeg Moskou aan Peking om militaire en economische steun. Amerika wil het daar met China over hebben, zegt correspondent Helene Daans. De Amerikaanse delegatie onder leiding van Jake Sullivan... de nationaal veiligheidsadviseur daar... die wil het vooral hebben over de rol van China in die oorlog... in dat, in dat conflict die ze de laatste tijd heel ambigu geweest. China noemt zichzelf een neutrale partij... die een vreedzame oplossing wil... Maar tegelijkertijd zijn China en Rusland, Xi Jinping en Poetin... Uh, natuurlijk relatief close, geopolitiek gezien. En het baart de VS dus uh, zorgen dat, dat China mogelijk zou kunnen overwegen... om hulp te geven aan Rusland. Uh, waardoor de, de verliezen die Rusland heeft geleden door de oorlog... ook door sancties en zo, dat die niet zo sterk zouden aankomen. Dus dat is, dus dat is iets wat de, de Amerikaanse delegatie zeker wil bespreken vandaag. Correspondent Helene Daans over het overleg tussen Amerika en China in Rome. China zegt niets van de Russische hulpvraag af te weten... en Rusland ontkent zo'n verzoek om hulp te hebben gedaan. De Israëlische, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lapid... heeft voor het eerst openlijk de sancties tegen Rusland gesteund. Hij zei tijdens een bezoek aan Slowakije dat Israël zich niet laat gebruiken door Rusland... als route om de sancties tegen het land te omzeilen... Israël kreeg de laatste tijd kritiek, onder meer uit de VS... omdat het niet genoeg zou bijdragen aan de strafmaatregelen. De lange next to me was dat. Het is 6 minuten voor 3, tijd dus voor de dichter voor 3. En ik zei het al, heeft zich laten inspireren door de dag van Pi. Arie van der Wulp. Joepie, het is weer 14 maart. Dat is zeer vermeldend zwaard. 14 maart is 14-3. Als je het omdraait heb je Pi. Dus 3, 14 met een komma en daarna een hele somma van veel cijfers en getallen die mijn hersens lastig vallen. Een wiskundige constante die bedacht is door mijn tante. Tante Pi stond op haar schort. Dat werd later ingekort. Zodra ik een cirkel zie, ga ik aan de slag met Pi. We weten immers allemaal, elke cirkel heeft een straal. En die is de helft zo klein als de hele middellijn. Dus onthoud dit potverdrie, anders heb je niks aan Pi. Eventjes iets tussendoor. Einstein werd op Pi geboren. Hij vond door zijn theorie alles relatief, ook Pi. En om uit de school te klappen, Stephen Hawking, ook zo'n knappe... die veel kennis had verworven, is op 14 maart gestorven. Aanstonds doe ik met mijn hondje weer mijn dagelijkse rondje. En dan grap ik, hihihi. het hondje moet heel nodig, Pi. Met een grote liniaal meet ik dan secuur de straal. Dan pas weet ik heel gewis hoe lang toch dat rondje is... Dat is twee keer straal keer pi. Wie het niet snapt, begrijpt het niet. Gratis lesje wiskunde op deze maandagmiddag. Eens um, even kijken. Um, we doen wiskunde, we doen letters ook. Ja. Vier keer vier. Wel vier iets keer makkelijker kus, hoor. Ja, dit. Twee keer vier ja. hebben we gehad. Ja. In totaal acht dus. E, A, U, H, O, E, M, T. En daar komen er nu nog vijf bij, Sophie. Ja, en dat zijn de B, de N, de E, de N... Twee N'en dus van Nico en nog een W van Willemina. En dan zijn we er nog steeds niet. Dat is ook weer een lang woord vandaag door de jury vastgesteld. Ja. Uh, maar dat zijn ze dus voorlopig. En om, daar moet u het mee doen. Als u het nu weet, mailnaam, nummer en antwoord... naar villavdb.omroepmax.nl, dat is het mailadres. U kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. Radio 1. Wanhopig, heel veel stress, heel veel pijn, geld of je leven. Nou ja, ik hoop dat die maand heel snel voorbij is. Ik heb geen idee hoe ik dit allemaal ga doen. Leven in armoede. Wat betekent dat? En dan uh, zelf maar een keer niet eten. In Geld of Je Leven praat Hans van der Steeg... met de minister van Armoedebestrijding, Carola Schouten. Over rondkomen met te weinig geld. Dat er kinderen naar school gaan zonder ontbijt. De EO met Geld of Je Leven. Zometeen om half vier met minister Carola Schouten. Op NPO Radio 1. Als je geld hebt, ben je oké, okay, maar ben je armoed daar niet over gesproken. Wie luistert, weet meer. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel nu je kozijnen en betaal als zakelijke klant pas na levering. Toeleveringonline.nl. Zonder mensen, geen organisatie. SD Works zorgt dat je medewerkers vindt en behoudt. We helpen je van HR tot verloning en van technologie tot advies. SD Works. For life, for work. Nu ook kunststofkozijnen vanaf vijf werkdagen leverbaar. Toeleveringonline.nl. Neem een kijkje op forlifeforwork.nl. Uw lezer begrijpt u pas als u hem snapt. Helder schrijven gaat niet over eenvoudige taal, maar over een heldere boodschap. Daarom leert Lo van Eck u eerst anders te denken en dan pas anders te schrijven. Snapt u? ZE dat maakt werken pas fijn, als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers zo helder als kristal. Duidelijk schrijven leer je bij Lo van Eck. Ga naar lve.nl Kan jij alles uit de dag halen met een kanzieappel? Yes you can see! Geniet ook van de verfrissende kracht van een appel Uit Nederland. Yes you can see! Nu te zien in het ouderlijkse in Rotterdam, Fortuin, Een vlijmscherpe comedie over een politieke aardverschuiving. Met Trudy Klever, José Kuipers en John Buisman. Reserveer kaarten op toneelgroepjanvos.nl TK Home Solutions. De veiligste trapliften op maat voor elke trap en elke woning. Materialen en kleuren passen bij uw persoonlijkheid voor maximaal comfort. TK Home Solutions. Bel gratis 0800 5003. Op 16 maart bepaal jij of we allemaal een betaalbaar huis kunnen vinden. En of er hulp is als het tegenzit. Luisteren we naar de mensen met de grootste mond of naar de mensen met het grootste hart? Stem sociaal. Kies PVDA. TK Home Solutions. Bel gratis 0800 5003 voor persoonlijk advies. 16 maart, bepaal jij. Stemsociaal, kies PVDA. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen in Villa Vila VDB een gesprek met fotodetective Hans Aarsman... bekend van de rubriek De Aarsman-collectie in de Volkskrant... waarin hij persfoto's onder de loep neemt. Helemaal interessant natuurlijk nu de Oekraïne-oorlog volop bezig is. Nu het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. Tientallen auto's hebben de zwaar belegerde Oekraïnse stad Mariupol kunnen verlaten. Dat meldt het stadsbestuur. De auto's zouden op weg zijn naar een stad die in het gebied ligt... dat door het Russische leger wordt gecontroleerd. Daarna zouden ze doorrijden naar Saporitsja, dat door Oekraïne wordt bestuurd. Volgens het stadsbestuur van Mariupol zijn zeker 50 auto's vertrokken... en mogen in totaal 160 voertuigen de stad verlaten. Tot nu toe mislukte iedere evacuatiepoging uit Mariupol... vanwege Russische beschietingen. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Lapid... heeft voor het eerst openlijk de sancties tegen Rusland gesteund. Hij zei tijdens een bezoek aan Slowakije dat Israël zich niet laat gebruiken door Rusland... als route om de strafmaatregelen te omzeilen. Israël kreeg de laatste tijd kritiek van onder meer de VS... omdat het niet genoeg zou bijdragen aan de sancties. Volgens correspondent Ties Brok zijn er verschillende berichten... dat rijke Russen via Israël nog steeds bij hun geld kunnen. Het lijkt erop dat al die oligarchen daar voorlopig gewoon bij kunnen. Want Israël heeft zelf geen sancties ingesteld. Het luchtruim is nog steeds open. Er landen allerlei privéjets van uh, Russische zakenmensen in Israël. Um, dus ja, de afgelopen dagen hield de, liep de druk wel op op Israël... om mee te doen met die Westerse sancties. Minister Lapiet van Israël veroordeelde opnieuw de Russische invasie in Oekraïne... en zei dat Israël alles zal doen wat in zijn macht ligt om te bemiddelen... en een einde te maken aan de gevechten. De politie waarschuwt voor nepcollectanten die in Os en omgeving geld ophalen voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Mensen die een collectant aan de deur krijgen wordt geadviseerd om te vragen naar legitimatiebewijs en vergunning. De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft opgeroepen tot onmiddellijke kanten op Corsica na een nacht van hevige rellen. Daarbij raakten tientallen agenten en nationalistische betogers gewond. Het is onrustig op het eiland sinds een Corsicaanse separatist... in de gevangenis werd aangevallen door een medegevangene. Bij een smeltende gletsjer zijn in Noorwegen... eeuwenoude sporen van rendierjagers aan de oppervlakte gekomen. Archeologen vonden 40 muurtjes waarachter de jagers konden schuilen. Ook werden vijf ijzeren pijlpunten gevonden, sommige van zo'n 1700 jaar oud. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is tot nu toe vrij laag. In de loop van de ochtend was de opkomst in Den Haag 0,4 procent. In Utrecht was het 0,3 en in Rotterdam 0,2 procent. Vandaag en morgen is een beperkt aantal stembureaus open... Woensdag is de belangrijkste dag van de gemeenteraadsverkiezingen... en dat weten ze ook in Valkenburg, zegt verslaggever Edwin van der Berg. De voorzitter van het stembureau hier in het stadhuis is eigenlijk best tevreden. 162 mensen hebben hier sinds vanochtend half acht hun stem uitgebracht... en dat lijkt misschien een laag aantal, maar, zegt de voorzitter... dat is eigenlijk best goed als je beseft dat ook hier qua opkomst in Valkenburg... het zwaartepunt natuurlijk pas komende woensdag bij de verkiezingen is te verwachten. Het rustige weerbeeld tijdens de gemeenteraadsverkiezingen... is mogelijk gunstig voor de opkomstcijfers, zegt Weer Plaza. Uit het verleden blijkt dat het weer van invloed is op de opkomst. Als de zon schijnt, is de opkomst gemiddeld 2 à 3 procent hoger... dan wanneer het regent. Bij een vaccinatielocatie in Breda... zijn begin deze maand fouten gemaakt met de dosering. Honderden mensen kregen tijdens een tweede boosterprik... te weinig van het Moderna-vaccin. In plaats van 0,25 milliliter kregen ze 0,15 milliliter toegediend. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De 247 mensen kregen een nieuwe vaccinatie aangeboden. De GGD betreurt de fout en heeft excuses gemaakt. Bij geweld in het westen van Ethiopië zijn tientallen doden gevallen. Een burgerconvoi met bijbehorende militairen reed begin deze maand... in een hinderlaag en werd aangevallen door gewapende mannen. Nu is bekend dat daarbij 53 doden vielen... Een dag later kwamen elf mensen om. toen verdachten werden opgepakt door ordentroepen. Een van de mensen zou levend zijn verbrand. en ook zouden standrechtelijke executies zijn uitgevoerd. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen zon. Het is ongeveer 13 graden. Morgen in het zuidoosten en het noorden wat regen. Verder zonnig. en opnieuw zo'n 13 graden. Ster. Echt waar. Waar. Echt waar? Niet waar. Ze doen precies hetzelfde als die dure makelaar, maar dan beter en gratis voor de verkoper. Ha. Ja, echt waar. De gratis makelaar. Professioneel je huis verkopen zonder kosten. Oh ja. Yeah. Zorghulpmiddel nodig? Vegro is er voor jou met deskundig advies. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis Vegro, samen zorgen we ervoor. Ja, echt waar, de gratis makelaar. Kijk op de gratismakelaar.nl. Nu 15% korting op alles sta op stoelen. Kom proef zitten bij Vegro. In het klaslokaal de zorginstelling, kantoor en controlekamer, schone en veilige lucht is altijd belangrijk. Verwijder virussen, fijnstof, pollen, gassen en geuren met luchtreinigers van Euromate. Kijk op Euromate.com Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl Investeren in zakelijke hypotheken, ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl Iedere ruimte, schone en veilige lucht. Met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com Investeer in zakelijke hypotheken. Ga naar mogelijk.nl GroenLinks verandert Nederland. En dit is hoe dat klinkt. We werken aan duurzame energie voor de buurt. En we vergroenen straat voor straat. Wijk voor wijk. GroenLinks zorgt voor schone lucht. En we pakken de wooncrisis aan. Huizen zijn om in te wonen, niet voor beleggers om winst mee te maken. Samen maken we Nederland menselijk, eerlijk en duurzaam. Stem 14, 15 of 16 maart, GroenLinks. Oké, okay, ik ben eruit. Een hybride, max 2 jaar oud, met garantie. Hebben. Of toch een SUV? Check. Met parkeercamera voor jou, hè, schat? Uh, gevonden. Op zoek naar een jonge occasion van een autobedrijf of merkdealer? Op Marktplaats vind je de auto die bij je past, bij de verkoper die bij je past. Marktplaats, elke deal een groot verschil. NPO, NPO Radio 1 Max Jurgen van den Berg Goedemiddag allemaal, straks tegen half vier weer het knip- en plakwerk van Siep Verwer. En fotodetective Hans Aarsman is in de villa over zijn nieuwe theatervoorstelling. Ja, wat kunnen we van hem leren als we kijken naar beelden? Bijvoorbeeld de beelden die ons elke dag bereiken uit het oorlogsgebied in Oekraïne. Sophie, hij is er al, hè, in de villa. Ja, ik was Hans al even kwijt. Die was hier uh, gelijk uh, door de villa gaan rennen, want die was ergens naar op zoek. Hans, waar was je naar op zoek? Letter 1. Ik ben hier wel eens vaker voor spraakmakers geweest ook. En dan heb je een. staat altijd voor die pilaar. Dus je hebt hier een grote wachtruimte staat een hele grote letter 1. Van metaal en met allemaal uh, alsof erop geschoten is. Allemaal van die deuken erin. Uh, bij agressieve letters. Ik dacht oh, altijd: wat raar om dat hier neer te zetten. Maar het blijkt dus dat overal hier in die studio's ook allemaal letters één zijn. En andere van leren en van plastic en andere kleuren en zo. Ik dacht: zouden ze die hebben weggehaald vanwege de, nou, Oekraïne? Weet je, oorlog wordt opeens niet iets vrijblijvend ver weg. Maar ja, het is behoorlijk dichtbij. Dus misschien hebben ze ze wel weggehaald uit een soort. Uh, nou, hij, moet, hij moet gauw naar hier komen, want, want hier staat er nog één, hoor. Ja, we hebben hem gevonden, hè, Hans. En straks in de studio staat er ook nog een één, Dus uh, komt goed. Ja, en uh, hij heeft het over letters, maar hij bedoelt cijfer natuurlijk. Ja, cijfer 1. En, en over letters gesproken. Uh, we zoeken nog de laatste letters van het woord in de letterzetter. Ja. Een C van Cornelis. Een Z. Uh, een D van, D van Dirk. Een L... Uh, van Litwin en de P van Peter. En dan hebben ze alle 18 bij elkaar met deze laatste 5 erbij. Als u het woord weet dat wij zoeken uit het nieuwsaanbod... mail dan uw naam, uw nummer en het antwoord naar... villavdb.omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. <tieden> Ja, hij is de Sherlock Holmes van de fotojournalistiek. Hans Aarsman ontleed voor de Voxland al jarenlang persfoto's... en gaat erbij te werk als een heuse detective. Als je goed kijkt, zoals hij dat doet... dan kom je erachter dat er vaak meer te zien is dan je denkt. Over anderhalve week begint hij met een nieuwe theatervoorstelling. De Methode Aarsman in de Kleine Comedie in Amsterdam. En nu hier in Villa VDB. Als je goed door dat gordijn kijkt, dan zie je er daar een staan. Zo'n één. Zie je? Daar Oh een ja, ja, ja, ja. ja er zijn de... Dit is de... Even snel kijken hoor. Uh, ja, dit is met allerlei kleurtjes erop. Ja, er zijn, het, is, het, is, het is een project met allemaal ene. En ik ging ja. dus een beetje kijken van of die andere ene ook weg waren gehaald. Had er weer andere reden geweest en niet vanwege Oekraïne. Maar toen zag ik dus een paar studios verderop dat die, zeg maar de Oekraïne een dat die daar, daar staat. Ja. Dus het is niet gereden geweest vanwege Oekraïne om hem weg te gaan. Nee, nee, nee, want hij staat er ook al heel lang. En hij staat wel, denk ik, voor dit soort gewelddadige conflicten. Ja. Maar er is ook een sport 1, er is eentje met, bekleed met een koeienhuid. Waarom dat is, weet ik ook niet. Maar uh, inderdaad, opmerkzaam. Kijk jij altijd zo om je heen naar dit soort dingen? Ja, ik ben wel heel erg aan het kijken altijd, ja. En het, en het denken van, waarom is dit zo? En waarom is dit opeens weg? Of waarom is er iets, iets niet wat de gegevene omstandigheden zou moeten zijn? Zo, of, ja. Gewoon in de dagelijkse praktijk? Je zit bij de dokter bij wijze van... Een... In de wachtkamer, over, ja, overal. Ja, het, het maakt het leven echt zoveel uh, spannender. Zouden we dat allemaal moeten doen? Ja, ik kan het je kan het, ja, echt aanraden. Ja, het is, het, het is, uh, je verveelt je nooit meer... Uh, je hoeft niet op vakantie... want hier is uh, evenveel dingen om, om te beleven als in een ander land. Uh, dus je, het is groener. Je geeft minder geld uit. Je hebt veel meer gespreksonderwerpen. <laughs> ja. uh, je, ik word er echt vrolijk van. Je neemt betere beslissingen... omdat je altijd eerst even nadenkt... Van, wat is hier nou aan de hand? Dit zijn de feiten en dit zijn... mijn theorie erover, klopt die? Je hebt er ook allemaal testjes die je erop loslaten. Ja, ik moet zeggen, kan iedereen het? Ja, iedereen kan het. Iedereen doet het ook al de hele, de hele tijd. Maar het gaat soms mis... En die testjes dan, wat, wat, wat, wat houdt dat in? Nou, als je je bewust bent, tussen, het verschil tussen feit en aanname... dus dat je, je ziet iets, hè, bijvoorbeeld je bent je autosleutels kwijt, voorbeeldje... Uh, en dan denk je, oh, mijn liefje heeft de auto meegenomen. Dus Het ene was een, is een waarneming, en de andere is een theorie. Ja. En dan vervolgens denk je van, uh, zou ik andere sporen kunnen vinden... die die theorie bevestigen? Nou, dan kijk jij uit het raam, auto is weg. Dus het zou kunnen. Maar is dan bewezen dat ze de auto heeft meegenomen? Ja kan ook zijn dat hij ergens anders geparkeerd staat, de auto. Dus dan moet je nog een nieuwe proberen, nieuwe sporen, nieuwe waarneming te bedenken uit die aanname. Dan denk je: oké, okay, als de fiets mee, uh, als de met de auto weg is, dan zou de fiets nog moeten staan. Dus ga je naar het schuurtje of waar die dan ook zou moeten staan. Die fiets is weg. Dus dan weet je, nou, dit, dit, mijn theorie klopt niet. En dan hoef je dus niet te bellen en te zeggen... je hebt de auto meegenomen. Weet je, je, ja, je, ja. je huwelijk gaat er ook op vooruit. Het, het scheelt ook <laughs> heel de relatie ja, ja, erop, ja, ja, ja. Ja. Want even, dit doe jij natuurlijk al jarenlang met die foto's... in die, in die rubriek nou. in de Volkshand. Zeer interessant om te, om te lezen. Want jij ziet dan toch dingen, denk ik, die anderen niet zien. Ja, ja het, komt, het is niet wat, helemaal Wat is de eerlijk. methode Aasman? Leg hem even uit. Uh, nou, ook weer het, het onderscheid is... Dus, het is mensen... En, ik ook, allemaal hebben de neiging om heel snel van een feit naar een aanname te gaan. Hè? Omdat je, ja, dit is overleven. Je bent in het verkeer, je ziet een auto van rechts komen... Je, dan denk je, oh, dat, dat denk ik bijvoorbeeld heel snel. Als het een BMW is, dan denk ik, nou, ik rem even met, met mijn fiets. Maar als een als het een Citroën is, dan denk ik, dat zijn vaak rustigere rijders... dan kan ik nog even door. Dus dat is al een interpretatie. En ja. zo doe je alles gewoon heel snel van feit naar, naar interpretatie. En dat merk je ook als ik in zo'n zaal, ik heb het meerdere keren gedaan al... dat mensen onmiddellijk, ik heb een cold case doen, we in... en dus echt een moordzaak, die gaan we proberen op te lossen. Dat mensen de hele tijd gewoon... Ik zeg nee, eerst observeren, eerst de feiten... en dan maar ze gaan onmiddellijk al van die heeft het gedaan... en dat is er gebeurd. En, en dat, dat zie je ook om je heen oprukken. Er zijn heel veel mensen, ook in de politiek, die zeggen... dat er geen verschil is tussen feit en, en, en mening, hè. Ja. Ja, en dan begint de boel al te glijden. Ja, ja, ja, en dat is er wel degelijk natuurlijk. Dus als jij zo'n foto bekijkt... dan uh, de lichtinval of de compositie maakt dan niet zoveel nee. uit. Je kijkt echt naar de details ook. Ja, uh, ik ben, ik ben, ja dat is heel gek. Maar ik kijk naar nou wat je op een foto ziet. Uh, ik, <laughs> ik zou denken van... ja, wat, wat zou je anders kunnen doen met de foto? Maar je hebt heel veel mensen die kijken van... hoe staat het in het vlak en hoe is het licht? En, wat je net zegt, ja. ja, daar heb ik helemaal niks mee. Maar toen jij zelf nog heel veel foto's maakte, ook voor de krant en zo, ging je toen ook al zo te werk? Nou, ik had altijd wel ongelofelijke moeite met esthetiek. Ik ja, was altijd aan het, aan het kloten. Met, ik dacht altijd, ik wilde vanaf, ik wilde van af, knopje vanaf. Dat schouderknopje van uh, het lijkt op een 17e eeuw schilderij. Hè. Daar komt het altijd op neer. Als mensen een foto mooi vinden, lijkt het op een 17e eeuw schilderij. Ja, ja. Um, ja en als we dan kijken naar nu, hè, want, uh, ik, heb, heb je foto's in de, in de voorstelling over Oekraïne bijvoorbeeld? Oekraïne, Nee. Nee. nee. Want we worden natuurlijk overspoeld met beelden. En nu dan inderdaad over Oekraïne. Maar goed, dat is, dat is, hè, als even later is er weer een ander conflict. En, en, en nu met de huidige technieken... word je ook wel op het verkeerde been gezet natuurlijk. Nou, ik zag van de week zag ik Buitenhof... was het zondag met die uh, Russische ambassadeur. Ja. En die toverde dan twee foto's... Uh, uit die, uit die uh, kraamkliniek tevoorschijn... die dan gebombardeerd was. En hij zei van... hier loopt een vrouw met een, stip, stip, een soort stippenpakje aan... met een, een dikke buik. Een duidelijk zwanger. Die komt een trap af. Een gewond gezicht. En hier heb je een vrouw die ligt op een brancard. En die een heel ander pakje aan. En die heeft, is dezelfde vrouw. En ik dacht, ik ga dit, je kan bijvoorbeeld met zo'n man dan in discussie gaan. U liegt en weet je dat, wat er mm. ook inderdaad gebeurt. Maar je kunt ook zeggen, laten we met z'n tweeën eens een keer... de methode, aannemen en feit loslaten op deze twee foto's. Even de erop ja, loslaten. En dan, het is ook zo grappig, dat merk je ook. Als je dat doet, in, in een cold case team is het ook zo. Dan, dan hou je op met, met conflictueze benadering. Maar je gaat gewoon met z'n tweeën kijken. En het levert zo ontzettend veel op. En ik ben dus die foto's gaan bekijken en het, volgens mij zijn het inderdaad, dezelfde vrouw. Ja, ja. Hij ja. Had, had wel een punt. Hij had wel een punt. We willen alleen niet zeggen dat, er, dat, dat de kraamkliniek niet gebombardeerd is. Nee. Het is een vrouw die een, een beauty blog heeft. Die uh, heeft iets van 100.000 volgers. En die, uh, ja. Want dat is ook nog iets, Ik dat vind ik, te, ik vind het een hartstikke leuke rubriek om ook te kijken. Want jij, jij zoekt ook echt dingen uit van wat volgens merktas het is. Of, of, nou ja, noem het allemaal maar. Ja. Ja, je weet van tevoren niet of dat binnen het verhaal nog iets gaat opleveren. Dus je moet ook heel veel uh, ja, uitzoeken wat, wat je weer laat vallen. Dus daar moet je ook niet over nadenken. Je moet ook, het is ook belangrijk dat je geen verschil maakt... tussen hoofdzaken en bijzaken in het begin. Dat je alles gewoon evenveel waard. Ook het kleine is even belangrijk als het grote. Die voorstellingen, want je hebt het al vaker gedaan... is dat ook dan om ons te leren ja, beter te kijken? Ook om je heen? Schoon. Nou ja, het, het, het, ik wil gewoon... Het, het, het, A aanste aanstekelijk maken dat... dat uh dat het leven ze ontzettend veel leuker en, en beter verloopt... als je gewoon wat uh, beter nadenkt over feiten en, en, en, en hoe je dingen interpreteert. Ja. En in het, in het theater gaat het dus aan de hand van een cold case? Een bestaande, nou, we gaan een cold case oplossen, ja. Een bestaande zaak? Een oude zaak, een hele oude zaak. Dus er waren nog geen nare gevolgen mee aan. Er hoeft niet iemand opgepakt te worden. Maar... En de grap is, dat zou ik ook zo graag nog eens doen... dat je een echte cold case, dus, uh, waar de politie dan ook uh, pla pla plaatst... met uh, alles en, en een forensisch rapport, dat je die daarmee gaat toeren... En dat via de zaal uiteindelijk na nou tien of twaalf keer opeens de oplossing gevonden wordt. Ja. En het is fascinerend als je dat echt op goede manier aanpakt met een groep mensen, wat daar uitkomt. Ja. Nou ja, goed, het is ook, ook bekend van de politie... dat die ook al heel snel een, een, een trechtervisie hebben in bepaalde zaken. En, of een tunnelvisie heet dat dan. Uh, ja, en en te veel misschien gaan zitten op, op dingen die ze denken dat het ja. zo zijn gegaan. En dat is ook voordeel van als je zo'n diverse groep mensen hebt... dat ze allemaal een andere achtergrond hebben... en dus allemaal dingen, andere dingen hebben meegemaakt... en dus ook allemaal andere dingen beseffen opeens als ze iets zien... Denk, Weet je wel, dat raakt iets anders in hun hoofd. Dan... Dus dat is ook erg leuk om, uh, om te merken hoe, hoe slim mensen eigenlijk zijn. 25 maart uh, begin je in de kleine komedie met uh, deze nieuwe theatervoorstelling. Fotojournalist Hans Aarsman, hartelijk dank voor het gesprek. Nou, was leuk. En dan gaan we naar de andere kant van de tafel. En daar zit hij alweer, niks Ampersen, met een Oekraïne-update. Ja, in het centrum van Londen is een groep Krakers een villa binnengedrongen... die eigendom is van een Russische oligarch. Contact daarom met correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat is daar precies gebeurd? Ja, nou, een groep krakers die heeft dus een villa uh, ingenomen in Belgrave Square. Dat is echt een prachtig hartje Londen, met hele uh, grote miljoenen panden. Um, en dat pand dat zou zijn van de Russische oligarch uh, Oleg Deripaska. Dat uh, is een van de rijke Russen die hier nu op de sanctielijst staat... sinds de oorlog in Oekraïne. Die heeft dit pand uh, gekocht, maar zoals veel oligarchen hier in, in Londen... is het meer een, een kwestie van hun geld parkeren en investeren... maar zijn die banden vaak niet echt uh, bewoond door hunzelf. Uh, in Londen is echt veel vastgoed opgekocht door, door dit soort rijke Russen... die, die uh, banden hebben met uh, de Russische president Vladimir Poetin... Zo ook deze man, Derry Paschka, heeft een geschat vermogen van zo'n 2 miljard. En die heeft zo rijk kunnen worden omdat hij dus in de vertrouwelingenkring van Poetin zit. En dat werkt vaak zo, dat is die club rondom Poetin. En die hebben alle grote energiebedrijven, mineralen, telecom, die hebben ze onderling verdeeld. En daarom bezitten zij met elkaar meer dan 99% van al het vermogen van Rusland. Alleen dat kleine clubje rondom Poetin. Ja, en, met... en deze uh, oligarch die zit in aluminiumhandel. Ja, en met zoveel geld uh, daar kun je dus ook wel wat pannen van kopen. Zo, uh, zelfs in Londen. Uh, hoe kijkt de Britse politiek naar dit soort acties? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ze hebben dit een beetje op zichzelf afgeroepen eigenlijk. Want een zeer bekende uh, Britse conservatieve minister, Michael Gove, die heeft dit weekend uh, uh, geroepen in de media dat hij vindt dat de huizen die nu onder die sancties vallen, dat uh, dus bijvoorbeeld ook dit miljoenenpand, dat hij vond dat we uh, dat met z'n allen dat open moesten Vluchtelingen. Dus nou, en dit is ook he, wat die krakers nu op hebben gehangen. Een, een vlag en banners die daar nu op dat pand hangen. Daar staat: dit pand is bevrijd en we willen dat er vluchtelingen in komen wonen. Maar goed, en ja, met deze boodschap van, van Michael Gove is ook de burgemeester van Londen vanmorgen aan de haal gegaan. En die heeft het ook lopen verkondigen. Dus ja, als politici dit soort dingen gaan roep roepen, dan krijg je ook dit soort uh, situaties. Dus het, en, en het, het is wel een beetje een. Ja, zelfpromoot politiek beleid. Want de rest van het Britse parlement is hier helemaal niet mee akkoord met, met, dit, met dit idee. Helder, correspondent Fleur Lounsbach in Londen. Dankjewel. Hij was een paar weken geleden nog hier in de villa. Nu gewoon vanaf een cd'tje. je Het nieuwe liedje van Blauwzoen heet Wide Open. En we hebben een winnaar. Want het woord is geraden, ook vandaag weer. Sophie, wat was het woord? Open luchtzwembaden. Open luchtzwembaden? Ja, het is nog lang geen zwemweer. Maar de open luchtzwembaden zijn nu al wanhopig, Jurgen. Oké, okay, nou, we moeten niet veel over verklappen. Want uh, we hebben een winnaar, dat is Ronald Kettelarij. Ronald, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Uit Winterswijk, hè? Ja, klopt. En uh, ja, had hem al snel te pakken, de openlucht, zwembaden. Uh, ik ga er ja. dan maar vanuit dat je ook een beetje weet waarom dat het woord ineens uh, is dat we zochten in het nieuws. Uh, ja, die moeten natuurlijk het water een beetje warm houden. Ja, ja kijk, nou, we gaan al de goede kant. meer energie voor nodig. Ja, verklap niet te veel uh, nog, want uh, mensen thuis willen natuurlijk ook graag meedoen aan die vragen. Want je hebt nu het Max-pakket te pakken, dat sowieso, ja. dat sturen we naar Winterswijk. Maar dat Villa VDB schort, dat kan er ook nog bij. Dus hier komen drie vragen van moeilijk naar makkelijk. Uh, bedoel ik. De makkelijkste voor deze keer. Waar maken de openluchtzwembaden zich zorgen over? Ja, de stijgende energieprijzen. Dat ze dus daardoor de baden niet warm kunnen houden. De hoge energieprijzen, dat is het goede antwoord. Vraag 2. In welke maand openen de meeste openluchtzwembaden... normaal gesproken hun deuren? In mei. En dat is ook goed. En dan vraag 3. een van de opties om die hogere energieprijzen op te vangen... is natuurlijk om de toegangskaartjes duurder te maken. Dat kan. Maar de zwembaden hebben ook nog een andere bezuinigingsmaatregel bedacht. Welke is dat? Uh, het, het, het zwemwater gewoon één graad te verlagen... of twee of drie graden. Ja. Oh, dat is ook goed, voor de ja. Drie graden naar beneden, dat water... dat is wel gelijk een stuk frisser, natuurlijk. Ik denk dat er dan een hoop mensen gaan afhaken. Ja, ja ik las ook wel, wel bepaalde groepen inderdaad die toch wel uh, houden van een, een beetje warmer water. Uh, ja. Maar ja, goed, dat is een van die, van die dingen in de praktijk. Hè. Loop jij al tegen dingen aan waarvan je zegt... Uh, hou eens op met dat, uh, met dat gedoe met die energieprijzen? Ja, natuurlijk aan de pomp. Ja. Als je moet tanken met de auto, dan is het een ramp. Ja, die ligt voor de hand inderdaad. Nou ja, goed, dit is ook ja. een bijkomend probleem inderdaad, van de openluchtswemwaarde. Hartstikke ja. goed, Ronald. Je krijgt van ons ook dat Villa VDB schort. Dus als je dan um, s'avonds ietsje lager zet, de thermostaat, gewoon schort erbij aan. En dan <laughs> Zou uh, compenseert het dat. <laughs> dat gaan we doen. En ik stuur een foto op naar je. Ja, heel graag. In actie graag, als dat kan. Dank je wel. De winnaar van vandaag in de letterzetter is Ronald Ketelarij. Dan gaan we naar het knip- en plakwerk. Van Siep Verwer, hier is zijn wegwezig. Best wel leuk en heel spontaan. Siep Brandt Verwer is zijn naam, maar je mag best Siep 7. Zit, zit, zit, zit, ja. Vorige week was senator Theo Hiddema van Forum voor Democratie... te gast op deze zender bij Sven Koggelman. En Hiddema deed enkele opmerkelijke uitspraken... over zijn partijgenoot Thierry Baudet. U moet niet vergeten, Baudet woont in een ander universum... als de gewone mens, zal ik maar zeggen. is me onder andere al duidelijk. Dat van, vandaar dat hij een hele eigen kijk op het leven op aarde. Het is dus, uh, the world according to Baudet, zal ik maar een beetje zeggen. Hij zegt gek zijn is gezond. En hij stront eigenwijs... Gek zijn is weer zo. Dat is idioot. Morgen ben ik. Vandaag ben ik Napoleon. Nou, dan leef je in een ander universum. Gek zijn is ja. Maar zodra ik op het spoor zou ko komen van Baudet... die financiële handeltjes drijft met Russen... Uh, die in strijd zijn met de wet... of met welke boodschap van een hoogleraar ook... dan krijgt hij met mij te maken. Ik ben mijn hele leven al normaal. Ja, dat is ook wat, hè? En gek zijn is mijn is dat nou weer? Zijn is dat is Kielerbiet. Zoiets. The world according to Baudet, zal ik maar zeggen. Nou. Maar wat we het nu over hebben, dat zijn weer de filosofieën van Baudet... die vanuit zijn eigen universum daar bepaalde theorieën over ontwikkelt. Nou, laat die rustig zijn gang gaan. Nou, laat die rustig zijn gang gaan pense, ja, Ik heb het dan met Baudet nog nooit open gehad. Ja, ik kan niet als bijbenen. Morgen ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Naast de zeven, zolang ik in de politiek zit, word ik zo'n beetje opgeroepen om dag in dag uit verantwoording af te leggen over meneer Baudet. En hoe die in elkaar steekt. Dat is niet mijn bedoeling hoor. En tot zover Theo helemaal over partijleider Thierry Baudet. De correcte uitspraak van mijn achternaam is Baudet. Zonder T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T dus u krijgt nog, omdat er nog twee emoties aankomen, krijgt u de kans om het nog twee keer juist te zeggen. Zonder T. U moet niet vergeten: Baudet woont in een ander universum. Bijdrage was dit van Siep Verwer. Zometeen is er op deze zender Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Hij is in Rotterdam en praat daar met minister Carola Schouten... van Armoedebestrijding. En het gesprek zal gaan over oplossingen voor het armoedeprobleem. Dat dus de komende 30 minuten op deze zender NPO Radio 1. Wij melden ons morgen weer even na 2 uur. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Van Max. Transport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert maakt kapitaal bereikbaar door ondernemers te verbinden met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Zakelijk internationaal reizen en met spoed een PCR-reiscertificaat nodig? MediCorps neemt binnen één uur bij u thuis of op kantoor de PCR-test af. Binnen twintig minuten heeft u de uitslag. Ga naar businesspcr.nl MediCorps. Houdt organisaties open. Ondernemers werken aan hun droom. En al investeert, regelt de financiering die daarbij past. Ongelooflijk, wat een ervaring! Tijdens ons bezoek aan het Cuperus Atelier zagen we zelf hoe er gewerkt werd aan onze nieuwe matras en bokspring. Ervaar zelf bij Cuperus hoe uw eigen luxe bokspring met passie en vakmanschap gemaakt wordt. Natuurlijk, Cuperus. Wil jij geloof een stem geven? Om recht te doen daar waar onrecht is? Zodat we omzien naar elkaar en voor elkaar kunnen zorgen? Stem dan 16 maart, ChristenUnie. Laten we samen recht doen. Op hoop van zegen. Natuurlijk, Cuperus. U vindt uw Cuperus-dealer op cuperusbedden.nl Is gezond leven meer dan gezond zijn? Universiteiten geven antwoorden waar de wereld om vraagt. Steun wetenschappelijk onderzoek op universiteitsfondsen.nl